11 uur, Glyslot Thomassen met het NOS-journaal. In Egypte wordt in verschillende steden nog altijd gedemonstreerd. De duizenden betogers blijven het directe aftreden van president Mubarak eisen. Ze zijn niet tevreden met de toezeggingen die vanmiddag tijdens een overleg met de oppositie zijn gedaan. Vice-president Suleiman zei bij die gesprekken dat er een comité komt dat wijzigingen gaat voorstellen in de grondwet en voor het presidentschap. Er komt bijvoorbeeld een maximum zittingstermijn voor een president en er kunnen zich meer kandidaten melden. Maar Mubarak blijft tijdens de overgangsperiode aan als president. De moslimbroederschap, die voor het eerst rechtstreeks in gesprek was met de overheid, was na afloop sceptisch. De organisatie houdt vast aan de eis dat Mubarak direct opstapt. Morgen beslist de broederschap of er nog verder wordt gepraat met de regering. De Tunesische minister van Binnenlandse Zaken heeft alle activiteiten van de partij van president Ben Ali opgeschort. Alle kantoren van de partij blijven gesloten totdat justitie zich heeft uitgesproken over een verbod op de partij. De Tunesische autoriteiten zeggen dat de maatregelen nodig zijn om de nationale belangen te beschermen en te vermijden dat de veiligheidssituatie wordt bedreigd. De maatregelen volgen op een aantal gewelddadige incidenten. Volgens veiligheidsfunctionarissen zijn die veroorzaakt door aanhangers van de verdreven president Ben Ali, die op die manier chaos zou willen creëren en de macht weer zou willen overnemen. De Noord-Ierse gitarist Gary Moore is overleden. Hij is vooral bekend geworden door zijn hits Still Got The Blues en Oh Pretty Woman. Naast zijn solocarrière was Moore jarenlang gitarist van de Ierse band Thin Lizzy. Hij werkte samen met grote artiesten als Bob Dylan, B.B. King en Albert Collins. Moore begon al op jonge leeftijd met optreden... en was daardoor als tiener al beroemd in zijn woonplaats Belfast en omgeving. Gary Moore is overleden in een hotel in Spanje waar hij op vakantie was. Hij is 58 jaar geworden. In Zuid-Soedan zijn zeker 50 militairen omgekomen... tijdens een muiterij in het leger. Het Soedanese leger moet worden opgesplitst... nu het zuiden zich zal uitroepen tot onafhankelijke staat. De definitieve uitslag van een referendum daarover wordt morgen bekendgemaakt... maar het staat nu al vast dat een ruime meerderheid van de Zuid-Soedanese... voor afsplitsing heeft gestemd. Veel militairen die uit het zuiden komen voelen er niet voor om terug te keren naar het noorden als Zuid-Soedan officieel een land wordt. Cambodja zegt dat een eeuwenoude tempel in het grensgebied met Thailand beschadigd is geraakt bij de beschietingen tussen beide landen. Een deel van de hindoe-tempel, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, zou zijn ingestort. De tempel is al jarenlang een twistpunt tussen Cambodja en Thailand. Een internationale rechter besloot in de jaren 60 dat de tempel op Cambodjaans grondgebied staat... maar de hoofdingang is op Thais gebied. Af en toe leidt het conflict op en zijn er in het grensgebied beschietingen. De laatste onrust begon vrijdag... en sindsdien zijn vijf mensen door de gevechten om het leven gekomen. In Teheran is achter gesloten deuren het proces begonnen... tegen drie Amerikanen die worden beschuldigd van spionage. Hun advocaat heeft verklaard dat ze onschuldig zijn... Westerse vertegenwoordigers mogen het proces niet bijwonen, ook niet de Zwitserse ambassadeur die de VS in Iran vertegenwoordigt. Volgens het OM staken de twee mannen en een vrouw in 2009 zonder geldige papieren de Iraaks-Iraanse grens over, waar ze al snel werden gearresteerd. Ze zouden zijn gekomen om te spioneren. De Amerikaanse vrouw werd vorig jaar om gezondheidsredenen op borgtocht vrijgelaten en mocht terug naar Amerika, waar ze nog steeds is. Bij een brand in een woonwagenkamp in Rome zijn vier kinderen om het leven gekomen. Ze waren tussen de drie en elf jaar oud. Vier anderen worden nog vermist. De ouders van de kinderen waren op het moment van de brand niet in de caravan en konden niets voor hun kinderen doen. Toen de brand weer aankwam op het kamp van Roma-Zigeuners was het voor de slachtoffers te laat. De oorzaak van de brand in Rome is niet bekend. In Tiel is een dronken Poolse vrachtwagenchauffeur aangehouden... die op een paar plaatsen met zijn truck schade had veroorzaakt. Iemand waarschuwde de politie... nadat de zwalkende vrachtwagen een bedrijfspand had geraakt. De chauffeur werd uiteindelijk op een provinciale weg bij Tiel aan de kant gezet. In de cabine lagen allerlei geopende bierblikjes. Uit de blaastest bleek dat hij vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Uit verder onderzoek bleek dat de Pool onderweg ook een rotsblok, een boom... en mogelijk ook nog een ander gebouw heeft geraakt. Het weer vannacht bewolkt en alleen langs de noordkust is de wind nog krachtig tot hard. Morgen ook bewolkt, met in het zuidoosten ook af en toe zon. staat dan opnieuw een harde zuidwestenwind en het wordt dan 9 graden. Dinsdag is het droog met weinig wind bij een graad of 8. De dagen erna is het licht wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Goedendacht.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Op weg naar deze studio loop ik langs toerinkars, waaruit een zoete geur van aftershave en dameslachon zweemt. De motor loopt, de chauffeur zit al achter het stuur... gereed om weer koers te zetten naar en Schot en Zwaagwesteinde... De passagiers zijn allemaal op hun paasbest. Sommigen staan nog even buiten te roken en spreken opgetogen in hun mobieltjes. Ja, het was machtig mooi en soms heel emotioneel. Binnenkort kunt u hen op uw beeldbuis zien. Zij zijn het klaterend applaus. De luide lachsalvo, de geheven armen de ruggengraat van iedere televisieshow.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 I won't let you leave my love behind No I won't let you leave out Hey Neilson everybody's talking met het oog op morgen wil vandaag vooral zeggen met het oog op de hervatting van het proces Wilders. In welke valkuilen kunnen de rechters nu weer trappen? En zijn ze überhaupt nog in staat om te oordelen, eventueel ook tegen Wilders. En waar gaat het proces nu eigenlijk over? Ik praat er hier in de studio over met advocaat Jan Bonen en hoogleraar Ibo Burma. En morgen wordt nog een ander mysterie hervat. Ik ben het. Paul Vlaanderen. Paul Vlaanderen, topspeurder op de radio... in de tijd van voor de televisie en razend populair... nu opnieuw als hoorspel te beluisteren. Met respect ontvangen wij hier de regisseur Bert Kommerij... en actrice Marike de Kruijf, die in haar kindje speelt. En vandaag is het de honderdste geboortedag van Ronald Reagan. Een Amerikaanse president die van meet af aan... zeker hier in Nederland een geduikte reputatie had. Acteur, dommerik, lomperik, maar... Zo gaan de dingen, het beeld kantelt... en oud-correspondent Bernard Hammelburg komt ons vertellen hoe. Om vijf voor twaalf, de Superbowl en de afwezige cheerleader. Maar eerste kranten van morgen en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 6 februari. Voor het eerst in een halve eeuw zat de verboden moslimbroederschap... rond de tafel met de Egyptische regering. Ook andere oppositiegroepen schoven aan... om te praten over aanpassingen van de grondwet... Ze spraken af dat een commissie met voorstellen komt. Toch zijn de moslimbroeders niet tevreden, want hun belangrijkste eis... het directe vertrek van president Mubarak is niet ingewilligd. Oppositieleider El Baradei was niet uitgenodigd en ook hij levert kritiek. Volgens hem is niet duidelijk wie op dit moment met wie aan het praten is. Het proces is opaque. Eh, ...nobody knows who is talking to whom at this state. Albert Adai heeft geen vertrouwen in vicepresident en gespreksleider Suleiman. Hij is bang dat het bewind een omtrekkende beweging maakt... ...en alsnog met wraakacties komt. Er is een of fear dat de government zal terugkomt... ...en dan weer back met with als je het wilt. Na bijna twee weken van massale protesten komt het gewone leven weer op gang. Zondag is geen vrije dag in Egypte. De banken gingen open en veel Egyptenaren gingen weer aan het werk. Maar op het Tahrirplein in Cairo zijn nog altijd duizenden betogers. Ze zijn vastbesloten vol te houden zolang Mubarak hun eisen negeert. De gouvernement is uh, not expressing the Egyptian uh, Moslims en christenen betogen hand in hand om van de dictator af te komen. Egypt is one people, Christians and Muslims, we are all united. And against this dictator, we the fight of him. De sfeer is meestal gemoedelijk. Allah, haal, haal, haal. Toeristen zijn in Egypte nauwelijks nog te vinden, evenmin als in Tunesië. Egypte- en Tunesië-specialisten op de vakantiebeurs in Brussel kregen er van bezoekers heel wat vragen over. Meest gestelde vraag, zo lijkt het, wanneer kunnen we weer? Er zijn zo lang toeristisch dat mij zou verwonderen dat er werkelijk tegen de toeristen zou opgetreden worden. Dus ja, ik ben eigenlijk niet bang. Als ze mij morgen zeggen, je mag vertrekken en er zijn vliegtuigen klaar, dan zou ik gaan. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Marielle Hageman hiernaast me, begint nu met het voorlezen van het uh, nieuwsoverzicht... dat zij heeft uh, samengesteld van de kranten van Morgen Vroeg. Trouw-correspondent Remco Andersen maakte op de dag van de martelaren in Egypte voor de krant... een verslag van de artsen die werken in de zeven noodhospitalen op en rond het Tarierplein. Gewonden krijgen er eerst hulp. De aanwezigheid van de jonge, bevlogen artsen is onmisbaar. In sommige nachten is het oorlog rond het plein, schrijft de correspondent. Vuistgrote stenen vliegen dan met honderden tegelijk door de lucht. Brandbommen en molotovcocktails worden vanaf een naburige brug naar de menigte gegooid. Vorige week begonnen de Mubarak-aanhangers zelfs met scherp te schieten op de demonstranten. Overwerkte artsen bij het Tagrierplein behandelen onder meer kogelwonden en botbreuken. Als de geïmproviseerde klinieken tijdens de gevechten overbelast raken... rennen de artsen tussen de vechtende activisten door... en hechten en verdoven de gewonden ter plekke. De artsen hebben inmiddels geen andere keuze dan doorgaan met de strijd. Het regime weet inmiddels wie ze zijn. Een van de artsen zegt... als we de strijd nu opgeven, word ik opgepakt en ben ik er geweest. Spits vraagt zich af of de demonstranten in Egypte... het momentum aan het verliezen zijn... Het openbare leven komt weer op gang, ambtenaren gaan naar hun werk... de pinautomaten spugen weer Egyptische ponden... en Mubarak heeft toegezegd in september op te stappen. Maar de journalisten kunnen nog niet in volle vrijheid hun werk doen... en het leger staat nog steeds onder controle van de president. De verdeel- en heerstactiek lijkt een deel van de bevolking milder te stemmen. Eén ding is zeker volgens Spits... als de jongeren het Tagrierplein verlaten, is de revolutie voorbij. Westerse Marokkanen spreken volgens de Volkskrant openlijk de hoop uit... dat de opstand in Tunesië en Egypte overslaat naar hun vaderland. De Marokkaans-Nederlandse schrijver Aziz Aynan zegt in de krant... het koningshuis in Marokko is gebouwd op het fabeltje dat het heilig is... en overal de baas over is. Mensen trekken die autoriteit niet meer. Ze kijken ook televisie. Intussen is het regime bezig met tegenacties, schrijft de Volkskrant. Vorige week hebben de imams in alle moskeeën... op last van het ministerie van Islamitische Zaken... gepreekt over vaderlandsliefde. Een onderzoeker van de Universiteit Leiden denkt... dat de Marokkanen in Nederland de situatie in Marokko niet goed kunnen inschatten. Internet is toch een andere wereld dan de realiteit. In Marokko zijn de mensen bang dat het bloedig wordt. De Telegraaf vindt dat professormeester Pieter van Vollenhoven... heeft gezorgd voor een veiliger Nederland. Hij heeft als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... vaak tegen de stroom moeten inzwemmen, meent de krant... Van Vollenhoven neemt morgen afscheid en met zijn vertrek... mag de onafhankelijkheid van de raad niet worden verkwanseld door de politiek. Verdere wettelijke verankering van de onafhankelijkheid... is het enige passende afscheidscadeau voor de scheidende voorzitter. Aldus de Telegraaf. De wetenschap moet snel de ontwikkeling van kinderen als mediagebruiker onderzoeken... zegt bijzonder hoogleraar Peter Nikken in Spits... En dat is precies wat hij zelf de komende vier jaar gaat doen. Nikke wil duidelijk krijgen wat de intensieve blootstelling aan internet, televisie, games en de mobiele telefoon met kinderen doet. Uit een Britse studie kwam pas geleden naar voren dat kinderen die meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm doorbrengen... een groter risico lopen op het ontwikkelen van psychologische problemen. En een kind dat te lang voor de tv heeft gezeten en heftige beelden heeft gezien... uit dat in angstige dromen, bedplassen... En plotselinge angst voor dieren. Het medium Radio wordt in het interview van Spits... met de hoogleraar Mediaopvoeding niet genoemd... als mogelijk schadelijk voor de geestelijke gezondheid. U kunt, ook als volwassene na dit programma rustig gaan slapen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 Het was Eefje uh, de Visser met Hartslag van haar debuutalbum De Koek... vorige maand uitgekomen. En morgen dan de hervatting, ook op televisie, van het proces Wilders. Afgelopen oktober kwam het met een, met een schok tot stilstand... toen de rechtbank met succes werd gevraagd... omdat hij weigerde een getuige te horen. Ik ga uw rechtbank vragen... door te beslissen zoals uw rechtbank heeft beslist... roept uw rechtbank de schijn van partijdigheid op. Gewist. ...dat ik al in een nachtmerrie terecht was gekomen... ...maar het lijkt me ook dat ik in een soort slecht functionerend juridisch circus terecht ben gekomen. De beslissing van de rechtbank om de getuigen niet te horen... ...lijkt dus in strijd met de geldende jurisprudentie. Daarom vindt de wraakingskamer de vrees van verzoeker... ...dat de beslissing van de rechtbank getuigt van een zekere mate van vooringenomenheid... ...ook in het licht van de eerdere incidenten, begrijpelijk. En in die omstandigheden dient het verzoek te worden toegewezen. Uh, morgen begint het proces met drie nieuwe rechters, dus van voren af aan. Ik beschouw het voor met advocaat Jan Bone en hoogleraar in Nijmegen Ibo Burema. Goedenavond, heren. Ja, ik zeg nou, het begint van voren af aan. Het begon ooit met de vraag of Wilde zich schuldig heeft gemaakt aan haatzaaien en uh, groepsbelediging. Gaat het daar nog steeds over, Burema? In de kern is dat natuurlijk waar het over gaat. Uh, geleidelijk aan ging toen de discussie veranderen... richting hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting van een politicus. En nu zitten we in de fase dat het gaat om zijn rechters eigenlijk wel goed genoeg. Ja. En ik denk zelf dat het wel belangrijk is om voor ogen te houden... dat in de kern moet het uiteindelijk weer terugkomen bij die juridische vraag. Maar he, dat is dus zeg maar de, de kant die de rechters steeds zullen benadrukken dat dat het hoofdpunt is. Dat... Maar Wie moet ervoor zorgen dat het daarbij terugkomt? Het OM? Die staat nee, dat het, daar zelf uh, niet achter. Dat, moet, dat zullen de rechters zelf uh, moeten, moeten uh, doen. Uh, het staat tegenover dat zij een verdachte tegenover zich hebben... Die... Uh, zich opstelt op een manier die zegt van wat doe ik hier eigenlijk? En dat, is, uh, dat maakt het fundamenteel zo bijzonder en ook zo moeilijk. En dat is dus ook interessant voor, voor mensen als ze, als ze nou morgen gaan kijken hoe het er allemaal, wat er gebeurt. Want je zult eigenlijk een soort strijd gaan zien. En die rechters die zullen de focus proberen te houden op waar het eigenlijk om draait. Namelijk, heeft hij zich nou schuldig gemaakt aan haatzaaien en groepsbelediging of niet? Terwijl de, de, de heer Wilders en de heer Moscovic... zullen voor een deel hun strijd voeren van... ik sta hier helemaal ten onrechte. Als ik er al over moet discussiëren, moet ik dat in de ja. Tweede Kamer doen. En dan kan ik voor mijn part in, in, in zaaltjes met uh, kiezers doen. Maar niet hier. Nou, Bonen, die verschuiving en aandacht, dat is de verdienste van de, van de verdediging? Ja, maar ik heb de indruk dat de zaak groter wordt dan de zaak, eigenlijk. En wat als maar vergeten wordt, is dat meneer Wilders verdachte is... En ik heb in die 35 jaar ongeveer 8000 mensen bij gestaan... Me en die waren allemaal bang om veroordeeld te worden. En als meneer Wilder nou eens gewoon bang is om veroordeeld te worden... dan heb je een heel ander perspectief en uitgangspunt. De man is gewoon bang om veroordeeld te worden. En daar heeft hij brand voor nodig om dat te voorkomen. En als hij nou zo'n bijzonder persoon zou zijn dat hij niet bang zou zijn om veroordeeld te worden. dan zou hij zich onderscheiden van 8000 anderen die ik heb bijgestaan. die allemaal bang waren om veroordeeld te worden. En dat moet niet uit het oog verloren worden. Dat dat, dat, dat het doel is. En van uitstel komt afstellen. Hoe langer je nou zeurt, hoe groter de kans is dat je uiteindelijk vrijgesproken wordt. Het is een in mijn vak dat er ook vaak uitkomt. En ik denk dat hier, dat hier een grote rol speelt. En dat meneer Moskowitz, Bram in dit geval, dat uitstekend doet. Ja. Doet de advocatuur, de, de verdediging het uitstekend, Burma? De uh, verschuiving ik, van het volgende, vanuit uh, dit perspectief. Ja, vanuit dit perspectief doet hij het uitstekend. Ik vind het zelf niet zo prettig, want hier staat tegenover twee verschillende opvattingen. De opvatting aan de ene kant van zeg maar, de politiek, van de zaak Wilders hoort in de politiek besproken te worden. En niet bij de rechter, maar de rechtsstaat vindt het belangrijk om iemand ook als het een kamerlid is, niet alleen als het een winkeldief is... maar ook een kamerlid, dat hij zich verantwoordt voor de rechter... als hij een strabber feit heeft gepleegd. Nou, wat er hier gebeurt is, Moscović doet dat inderdaad goed... die trekt het weg, van dat, of die probeert het weg te trekken... Ja. van die kernvragen waar ja. die rechters over gaan. Wat ik wel heel griezelig vind... dat al die 8000 mensen die ik bijgestaan heb... niet die aandacht kregen, waardoor ze zich konden permitteren... om te gaan vloeken tegen de rechter... Dat werd niet getolereerd en dat doet hij in feite wel. Je bedoelt wel. de media-aandacht is, media is een eigenstandige door de angst, factor. Door de angst om fouten te maken... door de angst om wat dan ook nog meer los te maken dan al losgemaakt is... heb ik de indruk dat daardoor uh, een situatie ontstaat... waarin hij zich kan permitteren om te zeggen dat de rechter niet deugt. Ja. Dat hebben we afgesproken in Nederland dat we niet zouden doen. Ja. En dat doet hij wel en dat vind ik een hoogst merkwaardige gang van zaken. En dat kan je meneer Moskowitz niet verwijten. Dat is wat hij zegt zelf. Als hij zegt, 2 miljoen mensen gaan denken... dat de rechtsstaat niet deugd dat ik veroordeeld word... dat kan iedere verdachte gaan roepen. Maar dan ja. krijgt hij onmiddellijk lid op de neus en hij niet. Ja. En dat ja. irriteert mij wel een beetje. Burma, ja, Dat vond ik ook het ergst. Uh, de, maar de, he, dat, dat, dat vond ik ook het ergst. Dus het is wel... Vind ik, vond ik het ook niet zo fantastisch dat Moskowic. Eh, dan op een gegeven moment, eh, bijvoorbeeld in zijn, in zijn lichaamstaal eh, richting de zaal, en zo. Als dan de rechters daar dat, dat een beetje domme lijstje met wat er allemaal precies gebeurd was, moesten voorlezen op dat moment. Ja, dat maakt hij grappen. Waardoor je een beetje het effect krijgt, eh, als kijker naar de televisie, van, nou, die, die, die, die, die advocaat doet eigenlijk alsof die rechters daar als een soort klerken hun werk zitten te doen. Ja, maar daar en de rechter had moeten treden. Daar had hij op moeten treden. Maar, moet treden, treden. maar dat, daar vond ik het dus niet zo geweldig. Ja, maar de advocatuur is natuurlijk ook een kwestie van ruimte krijgen van rechters. En natuurlijk voelt een jongen als Bram heel goed aan waar de ruimte ligt. Dat is gewoon een ontzettend ervaren advocaat inmiddels. Zeker. Dus je voelt aan waar de ruimte zit en die ga je ook benutten. Die ja, rechter ja. moet alleen die ruimte niet geven. Nee, ik denk ook dat de rechter wat dat betreft niet, zeg maar... Echt moeten toetasten wanneer de, wanneer de grenzen worden overschreden. En, en wat dat betreft, echt moeten laten zien dat zij de baas in de rechtszaal zijn. En ja, of dat steeds lukt moet aan de andere kant natuurlijk de verdediging wel wat ruimte geven, gegeven het feit dat er hier een enorm principieel belangrijke ja. zaak aan de hand is. Het is. Er staat een straf van niks op, maar principieel is het reusachtig in ieder, ieders ogen. Omdat ook de vraag daar is, is dit een politiek proces? Ja, is het nou gewoon een strafzaak of een politiek proces? Ja. En door die media-aandacht en door eigenlijk de gesprekken die meneer zelf houdt, meneer Wilders, wordt het alsmaar politieker. Maar ja. of het dat is, is de vraag. Ik, ik ja. laat even horen wat, wat de politicoloog en, en Wilders-biograaf Venema daar over afgelopen weken op de televisie zei. Ik denk dat hij veroordeeld wordt. Ja? ja omdat ik... ik mijn straf? Een, een, een euroboete. Voor een verwaardelijke straf. Omdat, omdat de rechter natuurlijk niet graag de indruk wekt... dat hij onder druk van de publieke opinie zijn oordelen bijstelt. Burma, dat zou, zou dat zo zijn? Zou nou, kunnen zijn... Nee, de, uh, dit is een manier van redeneren die helemaal niet de mijne is. Want uh, wat dat betreft zal die rechter... Op, nou net op dit punt zich niet door de druk van de publieke opinie laten beïnvloeden. Je kan je wel voorstellen dat hij nu een zekere spanning voelt... van jeetje, hoe gaat het met die media en dat soort dingen. Maar in de beslissing... Daar geloof ik helemaal niks van, dat, dat dat van invloed is. Wat dat betreft moet je goed bedenken: wat een rechter doet, is echt iets anders dan zomaar een mening geven. Die rechter die zal voor zichzelf altijd in zijn hoofd houden: ik zit de wet uit te leggen. Ik zit eventueel te toetsen aan het mensenrechtenverdrag over de vrije meningsuiting. Maar ik doe wat ik moet doen. Ik zit ja. niet een meningetje te doen. Ja, ja. Nee, dan wonen rechter. Jij deelt die mening van verder ja, me ja, maar. Die rechter is, de rechter is natuurlijk ook bezig met zijn vak. En hij is gewoon aan het doen wat hij moet doen. En dat is rechtspreken. En, en gelukkig hebben wij in Nederland rechters... die volstrekt onafhankelijk dat doen. En ze houden hun rug echt recht. Ja. Niet allemaal, maar wat er nu gaat komen... wordt zo aandachtig gevolgd... dat die rechter zijn rug helemaal recht zal houden... en alleen dat zal doen wat ze een vak hem ingeeft en niet het die, idee die, die, dat hij in de publiciteit of zo een. Ja. een die, die, die, die nieuwe rechters die nu gaan optreden, die drie. Ben je, ben je bekend met die mensen? Ik ken in ieder geval de voorzitter, meneer Oosten, begrijp ik. Van Oosten? Van Oosten. Nou, die heb ik dan ooit wel meegemaakt. Het lijkt me een uitstekende keuze. Maar ik denk dat ze er nog beter hebben in Amsterdam. Maar ik denk dat ze deze meneer naar voren geschoven hebben. als in ieder geval een ervaren rechter. met een zekere rust in zijn gedrag. En dat zal hij nodig hebben, want er zijn veel valkuilen die opgeworpen zullen worden door de verdediging... en veel klemmen waarin hij zijn voeten kan, uh, terecht kan krijgen. Burma, waar kun je hun valkuilen en noemen... Nou, de valkuilen zitten erin dat ze, zoals ik net al zei... sterk greep moeten houden op wat er in die rechtszaal gebeurt... en tegelijkertijd met enige koelance moeten omgaan... Wanneer er, wanneer er verzoeken komen of dingen komen. Dus dat is een heel lastig heen en weer gaan. Want je kan natuurlijk heel streng doen... maar dan juist omdat die, die camera's er zo op staan... Ja, dan wordt er gedacht van, ja, de wat eerste is dit nou? De nou eerste he? wordt al de van Schalken. Schalken mogen. als getuige komen. Dat ja. is dan in de eerste de grote vraag. De tweede is, ga je in artikel 12-procedure beginnen om toch Schalken vervolgd te krijgen? De derde valkuil is, meneer Schalk is zich in het Hof in Amsterdam en heeft zelfs de beslissing genomen dat er vervolgd moet worden. Ja. Ja, maar dat, zijn vragen, komen, dat zijn vragen, wat vind je van die kwestie Schalk? Nou, de vraag is wat die rechter dan moet beslissen als, als meneer ja. Moskowitz zegt. Meneer, wil ik als getuige hebben. Ja. welke positie heeft hij dan als hij moet komen... omdat hij heeft aangezeten met een getuige die het beïnvloed zou kunnen hebben. Om die reden moet hij komen. Maar als rechter zou hij zich kunnen verschonen... en zeggen, ik, dit houdt deel van mijn werk. Dus op dat punt kunt u mij geen vragen stellen. Want dat is het raadkamergeheim, daar kunt u mij geen vragen over stellen. Dus dat moet die rechter direct morgen gaan beoordelen. Hoogst ingewikkeld, maar ook enig om te doen, lijkt me. Buurma, dat... Ja, nou, dit is typisch zo'n geval. Die rechter die moet afwegen... is dat nou noodzakelijk eh, om, om deze eh, getuigen te horen? En, en ik, De kans is groot eh, dat, hij, dat hij dat wel zal vinden... gegeven alle commotie eromheen. Eh, maar dan nog, eh, wat je daar dan verder mee doet... Ja, ja, dat is eigenlijk ook weer een beetje onduidelijk. Ik bedoel, dat zal meneer Moscovici wel gaan uitleggen... wat de rechter er ga, mee geacht wordt uh, te, mee ja. te doen. Maar dat zie ik zelf nog niet helemaal ja. onmiddellijk. Wij moeten leek die morgen naar de televisie gaat zitten kijken... Op, op, op letten, Bonen? Nou, volgens mij heel goed letten op de lichaamstaal van meneer Wilders. Want ik heb daar ook naar zitten kijken... en die overdreven uh, arrogantie die hij uitstraalt... Die is volgens mij flinterdun. Het is gewoon iemand die bang is om veroordeeld te worden. En zo gedraagt hij zich ook, vind ik tenminste, in zijn lichaamstaal. Maar hij schreeuwt alles van zich af. En hoe harder hij schreeuwt, hoe meer hij gelijk denkt te hebben... Maar dat kon nog van het verkeerd dus uitpakken. Het zou kunnen ook kunnen zijn dat u hoopt veroordeeld te worden... Buruma, nee, om een de martelaar ik. te zijn voor de vrijheid van meningsuiting. Nee, dat geloof ik eigenlijk ook niet zo. Eh, omdat wat dat betreft de ervaring ook in het buitenland... na veroordelingen van, laten we zeggen, conservatieve politici... Ja, meestal toch niet in hun voordeel uitpakten. Nee. Okay. Dat martelaarschap, dat valt tegen. We gaan het morgen volgen. Heren Bonne en Burma, zeer dank voor uw... Heldere toelichting op het aanstaande hervattenproces Wilders. On the way her perfume through the air. She's giving me the excitations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 I don't know where but you sent me there good vibrations van the Beach Boys die ook vandaag op zijn 100ste geboortedag een hommage brachten aan Ronald Reagan. One of my favorite quotations about age comes from Thomas Jefferson. He said that we should never judge a president by his age, only by his work. And ever since he told me that, I've stopped <laughs> worrying. Um, just show you how youthful I am. I intend to campaign in all 13 states. <laughs> Ja, ja, ja, alle dertien staten. Goedenavond, uh, bnr buitenlandcommentator commentator Bernard Hammelburg. Goedenavond, John. In de tijd uh, correspondent in Amerika voor het oog tijdens het presidentschap van Reagan. Hebben ze zijn hele carrière gevolgd. Dit was uh, duidelijk zelfspot. Was Reagan ge geestig? Ja, ongelooflijk. Als, als er nou één ding is waarmee hij uh, zich echt onderscheidt van heel veel andere presidenten. Of gewoon humor in de. Amerikaanse politiek altijd een belangrijke rol speelt... dan is hij wel een van de kampioenen geweest. Want hij had bijna bij alles een kwinkslag. Ook als de zaken heel ernstig waren, serieus. En ik herinner mezelf dat we een keer in een zaaltje stonden... en toen riep iemand... meneer de president, zou u eens het leven voor ons kunnen definiëren? En toen zei hij... Well, you pay taxes and then you die. Huh? En dat was hem ten voet. En hij had ze zo bij de hand. Uh, dat was heel knap. Dat is, je zou zeggen... Uh, Ad Rem... Zo ja, Maar je kunt ook zeggen, eh, iemand die voortdurend grappen maakt... neemt hij zichzelf wel serieus. Ja, dat is een hele goede hoor. Ik, ik denk dat hij zichzelf heel serieus nam. Maar hij was, had ook de serieusiteit, als ik het zo mag zeggen... de ernst van de acteur. Hij was natuurlijk een acteur en iedereen maakte daar toen grappen over. En nog steeds. Een acteur die het had gebracht tot president van de Verenigde Staten. Radiopresentator, televisiepresentator... Eh, een, een man die gewend was om te, we te werken van andere teksten... en geholpen te worden door regisseurs en mannetjesmakers. En ik, ik heb de indruk dat hij, wat dat betreft... ik heb heet, niet nooit helemaal zeker geweten of het nou een rol was... of allemaal echt uit zijn hart kwam. En je kunt het ook een beetje zien als je het boek leest van zijn jongste zoon... Ja. Uh, dat net is uitgekomen, dat is niet echt lovend. In elk geval en als vader... En je nog, hij speelde altijd een rol. Hij speelde altijd een rol, hij was een onprettige vader. Uh, die kinderen die hadden een buitengewoon slechte relatie met hem. Dus er was iets aan de hand, maar in zijn presentatie met publiek... Uh, was hij werkelijk een, ik zou zeggen, een flamboyante, geestige, gezellige, aardige man. Ja, ook... Je hebt hem vaak gesproken. Uh, was hij ook leuk als de camera uh, niet draaide en de microfoon uit was? Ja, nou, ik heb natuurlijk dat soort momenten niet echt meegemaakt. De momenten die ik heb meegemaakt waren nu juist de momenten... waarop dat wel allemaal aanstond. Um, maar uh, uh, je krijgt indrukken, vooral als je staat te wachten. En, en ik heb al die, die, die, die bezoeken meegemaakt uh, naar Gorbachev... toen ze aan het onderhandelen waren over het beëindigen van de Koude Oorlog... Um, en dan zie je lichaamstaal en, en, en al dat soort dingen. Dus je kunt wel iets afleiden. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik hem ooit privé heb gezien of gesproken. Het is trouwens maar heel weinig gelukt. Oh ja. dat... Het acteurschap waar je het over had, het heeft hem in Nederland uh, zijn image van, van meet af aan uh, tegengestaan. Hè? Wij dachten, acteur in B-films. En, en we waren vergeten dat hij natuurlijk eigenlijk al toen al een grote reputatie had als uh, politicus. Tuurlijk, hij was gouverneur geweest van Californië. Nou, daar schijn je acteur voor te moeten wezen om dat te kunnen worden ja. inmiddels. Maar goed, in, in, in die tijd was dat toch wel opmerkelijk. Maar hij had het Geen, ook in 1976 ge... amper uh, verloren tegen. Net, net op het nippertje van Jerry de zitten Ford. De hij de president? Ja. Ja, dat uh, Jerry Ford is toen net met, met de hak over de sloot heeft... die de voorverkiezing gewonnen. Helemaal ja. waar. Uh, maar hij had meer. Hij was voorzitter geweest van de acteursvakbond... en daar had hij een hele bedenkelijke rol gespeeld. Want hij is een van die mensen geweest... die uh, collega's zijn gaan aangeven tijdens de McCarthy-periode. Okay. Dus, ja. dus, dus, dus ja. hij had wel degelijk een profiel, hoor, deze ja. man. Een anticommunistisch profiel. Maar nu gaan we even luisteren naar een fragment uit 87. Reagan spreekt bij de over en bij de Berlijnse muur. General Secretary Gorbachev, if you seek peace. If you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe. If you seek liberalisation, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Nou ja, twee jaar later ging het IJzeren gordijn open. Is dat mede te danken aan het, aan het, ook aan het felle anticommunisme van Reagan? Oh ja, daar ben ik van overtuigd. Uh, ik, ik behoor niet tot de mensen die zeggen dat hij de architect was. Dat was volgens mij echt Gorbachev, die, die toch de leiding heeft genomen uitbittere en barre noodzaak. Maar goed, dat verhaal gaat dan over Rusland. Maar Reagan, die echt een communiste vreter was... en het altijd had gehad over het evil empire... heeft toch op het moment dat hij de kans zag hem gegrepen. En dat zal hem, daar ben ik van overtuigd... ook in de geschiedenisboekjes terechtbrengen. Van een man als Clinton bijvoorbeeld moet je je nog maar afvragen... of hij de geschiedenisboekjes haalt, want die heeft eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel bijzonders bereikt, maar Reagan was natuurlijk echt iemand die wat dat betreft de geschiedenis heeft veranderd of daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Nog een fragment. Reagan wordt ondervraagd over de economische crisis. Mr. President, in talking about the continuing recession tonight, you have blamed mistakes of the past and you blame the Congress. Does any of the blame belong to you? Yes, because for many years I was a Democrat. <laughs> Ja, ik ben schuldig aan de crisis, want vroeger was ik zelf democraat. Ja, en ja. dat was Sam Donaldson, herken ik van ABC, die oh, ja. de vraag stelde. Um, het was een, een bekend moment. Maar ja. alle hij om een stokje droeg zijn beleid toen bij aan de economische crisis. Ja, zeker. Daar ben ik, daar, daar geloof ik echt. Uh, hij was een aanhanger van de theorie van Milton Friedman, de, de econoom die de Nobelprijs ook heeft gewonnen voor iets dat heette de trickle down. Theorie. En dat kwam erop neer. In slechte tijden moet je de belasting verlagen. Want daardoor gaan, krijgen meer mensen een kans. Kun je kun, kan het geld ietsje makkelijker stromen. Daardoor gaat de productiviteit omhoog. Daardoor krijgt iedereen weer een baan. En uiteindelijk verlies je dat in inkomstenbelasting weer terug. Ja. Door meer mensen die werken. Ik, ik, dat, het is trouwens nu weer. Hè. Obama doet het. Uh, uh, George Bush heeft het gedaan. Uh, en Rutte het komt dan neer op... Het. Rutte doet het. Je, ja, nou, je weet, Rutte is een groot bewonderaar van Reagan. En ik denk dat hij ook wel iets ziet in die trickle down theorie, hoewel wij Nederlanders voorzichtiger zijn. Maar Reagan heeft die staatsschuld spectaculair laten oplopen... en gigantisch gigantische hoeveelheid geld bijgedrukt. Daar is geen twijfel over. Ja, je zegt hij wordt nu langzamerhand gezien als een van de grote presidenten. Dat was toen niet zo in de jaren tachtig. Nee, hij werd uh, toen uh, in elk geval in Europa altijd een beetje meewarig bekeken. En men vroeg zich af hoe zo'n zo land in staat was... om een acteur tot president te kiezen. Ja. Um, dat vond ik toen al niet terecht... Uh, want iedereen is wel iets geweest voordat hij werd wat hij is. Dus dat, dat kun je bijna van iedereen wel zeggen. En zo onverdienstelijk was hij nou ook weer niet. Uh, ook niet als acteur. Uh, en zoals gezegd, hij had een, een behoorlijke politieke carrière achter de rug. Maar dat is wel zo. Vriend en vijand, ook toen. En hij had veel vijanden. Hè? Hij heeft net als uh, Obama nu en Clinton destijds in zijn eerste termijn de tussentijdse verkiezingen verloren. Dus zo geweldig ging het niet altijd. Maar heel Amerika, vriend en vijand... vond hem in elk geval aardig en warm en geestig... en kon om hem lachen. En waardeerden hem, en dat was niet alleen vanwege zijn uitstraling, zijn overtuiging, want het was een ideoloog. Maar ook, en dat is heel belangrijk, omdat hij Amerika... Eens echt heeft afgeholpen van dat Vietnam-syndroom... dat er nog altijd zat, hè? Die, die, die veteranen die waren teruggekomen... en echt waren aangekeken als oorlogsmisdadigers in hun eigen land. En daar heeft hij geweldig campagne tegen gevoerd, ook als president... En dat heeft echt geholpen. Dus er ging een soort zucht van verlichting door dit land. Nee, wij zijn niet slecht. Misschien hebben we niet altijd gelijk, maar we bedoelen het goed. En dat kon Reagan als geen ander over het voetlicht krijgen. Bernard Hommelburg, dank je zeer voor deze hommage aan Weilen. Ronald Reagan, vandaag, 100 jaar geleden geboren. Every time she smiles, and when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, love, love, love, love, love, love, love, love crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy love. She got a fine. Humor when I'm feeling low down. Ooh. Yeah, when I come to her when the sun goes down, Ooh. take away my trouble, take away my grief, Ooh. take away my heartache. Yeah, I like a thing, she gave me love. love, love. She gave me love, love, love, love, love, love crazy Yeah, I need her in the daytime I need her Yeah, I need her in the night and I need her Yeah, I want to throw my arms around her I need her And kiss and hug her, kiss and hug her time Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me songs, sweet loving, brighten up my day. Yeah, and it make me righteous. Yeah, and it make me whole. Yeah, and it make me mellow, down into my soul. She gave me love. love, love, love. She me Still Going Strong, Van Morrison, 1970, Crazy Love. Ben uh, Bert Kommerij, goedenavond. Denk je dat er nog luisteraars zijn die deze uh, tune herkennen? Wel, ja, ja, zeker. Ja, dat weet ik wel zeker. Uh, vertel de, even. Dit is de, de tune van Paul Vlaanderen, ge gecomponeerd door Koos van de Grind. En uh, ik weet uit ervaring dat de doelgroep, dus vanaf een jaar of zestig... Ja. Die, die hoorden dit en die zijn bij zit, en ik weet het. Ja. Die zitten nu allemaal rechtop in bed. Ja. ja. Nou ja, ik ben uit die tijd en het was inderdaad waanzinnig populair. Hè? Stille straten, lege vergaderingen, het ja. bekende beeld. Van ja. en aan was... de radio gekluisterd zat Ja, je. Met de pijlpinda. Ja. Toch? Ja. <laughs> ja. Vanaf morgen is er een geheel nieuw mysterie met detective Paul Vlaanderen te beluisteren op Radio 5. Bert Kommerij is de regisseur. Marieke de Kruijf speelt Ina Vlaanderen. Laten we meteen maar even luisteren naar de. De echte, de oer, uh, Paul Vlaanderen. Hallo? Is mevrouw daar, Charlie? Oh, meneer Vlaanderen. Mevrouw rijdt net weg in de wagen. Wat? Wagen? Wat voor een wagen? Nou, die auto van de Pentagon-garage. Maar daar ben ik op het ogenblik. Wie heeft die wagen gebracht? Ene meneer Stone. Hij zei dat u die wagen net gehuurd had. Charlie, luister, ren naar beneden. Hou vrouw uit die wagen. Maar ze is al weg, meneer. Bliep naar beneden. Ren op de huil. Hou haar uit die wagen. Ja, het is uit uh, 1966. Melbourne mysterie uh, Dat is 45 jaar oud, maar het is al beneden spannend. Wat was er zo goed aan die oude uh, Paul Vlaanderen? Oh. Nou, dat er, dat, er, dat, er, dat er niks anders was... Oh, dit klinkt heel naar, misschien. Ja, maar ja, een, een beetje. Be uh, een beetje be uh, be be dun. <laughs> nee, goed, Nou ja, het was natuurlijk. Kijk, ik ben zelf uit 64. Dus ik, voor mij, ik ken het alleen als naam. En ik heb het dus later, toen ik zelf hoorspelen ging maken. toen, toen werd mij steeds gezegd: van... Goh, bak oh, jij hoorspelen? Oh, Paul Vlaanderen. Dus ja, dat, ja. Eh, dat hoor ik al tien jaar. En toen, na, toen ben ik. Nee, nu heb ik het wel eens teruggeluisterd. Wat er spannend aan was, ja, nou ja, God, het, de, de gebeurde, ja, er gebeurde heel veel. Er waren kogelronde plots. Uh, uh, hij loste altijd iets op. En ja, ja. Uh, ja een nou, icoon, onze Nederlandse hoorspel. -icoon. Spannend, goede plot, uh, Marieke <laughs> de Kruif. Maar toch is dit niet wat we gehoord hebben, dat vinden we nu schattig. Maar toch is het niet wat je tegenwoordig nog als hoorspel voor zou kunnen zetten aan de luisteraars. Wat moet, wat, wat moet een hoorspel nu bieden? Um... Nou, dat, dat weet ik niet of dat zo is. Ik denk ja. wel dat aan een hoedanit, zo'n zo spannend detective-verhaal... dat daar nog altijd evenveel behoefte aan het is. Het verhaal wel. Ja, ja, het verhaal wel. Je ziet natuurlijk op televisie ook, uh, ook tal van dat soort uh, ja. detectives... die ook goed bekeken worden. Dus dat is... Maar het is in ieder geval niet de Paul Vlaanderen... die wij nu in deze nieuwe versie maken. Wij hebben er een andere draai aan gegeven. En wat is die andere draai dan? Dat is deze tijd. Ze worden wakker in deze tijd... Uh, in, in 2011 in een hotelkamer en zien dan een wereld die ze niet kennen... en moeten dat dus gaan ontdekken. Nou, je dat en zegt, dat, is, dat kunnen we even laten horen. Ze worden wakker, ja, ah. Paul en Ina. Paul. Mm. Lieve Paul. Paultje, mm. wakker worden. Mm. Ben je daar? Huh? Oh, Wat? Ja, ja, ja, ja. Ik, ik ben hier naast je. Ja. Oh. Uh. Wat, wat, wat, wat is er aan de hand? Waar zijn we? Zo donker, ik zie geen hand voor ogen. Zal ik het zal ik een lichtje aan doen? Is dit de. Wat we horen? De, zijn dat de klassieke hoorspelstemmen? Marieke de Kruif. Wat je nu hoorde? Ja. Uh, nou, nee, want dat was Porje Franse en dat was ik zelf. Oh. <laughs> uh, als Paul en Nina. En uh, uh, ja, dat is dus ons verhaal, Paul Vlaanderen en het tijdmysterie... waarin zij uh, vanuit 1963 ineens in 2011 ja. terecht zijn gekomen... en ineens 40 jaar hebben overgeslagen. Ja, maar en als dan, je nu terug zou gaan naar vroeger... Hoe, hoe doe je dat dan anders als je dat hoort hoe, uh, hoe, hoe, hoe toen gespeeld werd? Uh... Niet. Nee, niet zo heel veel anders. Nou, in die zin heb ik heb ik, heb ik uh, Marieke gevraagd omdat, om, omdat zij een heel, ja, hoe zeg ik dat, een heel mooi klassiek archaïs stemgeluid heeft, uh, waar je haast niet aan hoeft te regisseren. En Porgy Fransen, eigenlijk hetzelfde. Die heeft een hele mooie dictie. en dat ja. zit heel erg. Dat, dat, dat roept die sfeer van vroeger heel erg op. Dus daar hebben we het eigenlijk ook nooit. Daar hebben we het ook nooit over, hè? Nee. Nee, dat gaat heel vanzelf. Dus jullie hebben het eigenlijk, wat ik steeds zei te veronderstellen, niet gemoderniseerd? Nee, de stemmen, de stemmen niet zozeer. Alleen ze komen dus in een moderne omgeving. Ja. En daar zit natuurlijk dus de spanning en het en het en de gekte ook. Maar ook op het gebied van, van de geluidseffecten, is dat, doen we dat nog steeds zo als in de tijd van Paal Vlaanderen? Nou, het is niet zo ja. dat er een, een technicus in de studio aanwezig is die uh, in de met een, een of de, de tuin dat ja. open doet. Nee, dat is het niet. Maar we kloppen wel op de deur als het moet en zo. Oh ja, en we, ja. we ja. niet tegenwoordig alles, uh, alles en verder online. We... Ja. Ja. Ja. Ja. Maar we nemen het op met publiek, hè? Dus, dus volgende week donderdag hebben we weer live opnames in de rode bioscoop. Kan iedereen komen. Ja, en dat, dat, is dat is leuk natuurlijk... in de mijn Plein ja. in Amsterdam. Ja. ja van kan iedereen <laughs> de oproep, komen de oproep en, uh, en daar zie je daar, daar zijn we wel heel erg uh, klassiek aan het acteren met de papiertjes en zo maar we, zijn, we hebben geen kruismacher dat doen we zelf ja ja ja dus we, we zijn wel realistisch we gaan niet in die grindbak staan bijvoorbeeld nee de dat geluiden is, uh, die je nodig hebt die monteer je er later natuurlijk gewoon bij ja. ja waarom omdat dat gewoon bij deze tijd past. Dus het is veel meer een, een, een tekststuk geworden met muziek... van Jeroen Kuijtenbrouwer, die maakte prachtige muziek bij. Ja. En, uh, ja, het, en, het, en het is misschien wel een beetje teleurstellend voor veel mensen... want iedereen wil die grindbak zien. Dus dat, dat horen we ook heel vaak. Hè? Van die, die komen de rode bioscoop binnen en die zeggen het eerst... waar is de grindbak? Ja. Daar zit dus een soort gekke magie omheen. Nou, Dan die... kun je voor de voor die mensen <laughs> toch wel een keer een grindbak meenemen. We gaan ja, vast ja, wel iets niet. met een grindbak doen. Ja. Wat is er anders aan in, in voor zo'n hoorspel acteren dan, dan op het toneel staan? Marieke? Ik vind dat je net iets verder moet gaan uh, in het gebruiken van je, van je stem. Omdat je de expressie mist en mensen er niet bij ziet... kan je net iets, ja, iets meer permitteren met je stem, vind ik. Ja. Dus iets, ja, nou ja iets meer. En maar. je doet ook heel veel stemwerk, je, he, je, je kan dat, Ja, je, je... dat doe ik ook, ook wel, uh, behalve uh, toneel acteren... ook wel het uh, van tekenfilms. Ah, ja. Jij speelt I Ina Vlaanderen, in de eerste reeks gespeeld door Eva Jansen En daar laten we even iets van horen. Waarom moest ze je zo nodig spreken? Ze gaf me een waarschuwing. Me niet te bemoeien met die Melbourne-affaire. Ah, is het dat? Ja. ja, ik had het je niet willen zeggen, tenminste vandaag nog niet. Ik wou je niet ongerust maken. Oh, ik ben helemaal niet ongerust. Ik wil op de hoogte blijven van de dingen die jou aangaan. Ik hoor erbij, Paul. Goed, kindje. Ja, dat zijn toch stemmen zoals je nu niet meer zou nee, spreken? inderdaad. He? Het lijkt ons een buitenlands accent heeft. Kent, ja, maar je hoorde er ook van op, zo te oh, zien. Ja. Ik ja, vond het een aparte Ik had Dat niet. Te... Dat is wel heel apart, ja. ja. ja, ja. En waarmee het eindigt, dat Ina-kindje, dat is klassiek geworden. Dat is wat iedereen zich nog herinnert van ja. Paul Vlaanderen. En gelukkig zegt hij dat nog steeds tegen mij ook nu. Ja. Oh ja? <laughs> <laughs> maar er zit ook een aflevering in waarin Ina daarmee klaar is. En, uh, en nou ja, goed, dat kunnen we wel daar in, in opstand komt. Dus ja. Het is, het is, het is, het is, het is ook een wat een absolute... emancipeerdere Ina dan. Ja. Nou ja, want ik herinner me aan... in de jaren 60 was daar al kritiek op... van het beginnend feminisme. Ina, kindje, het heeft toch iets neerbuigends. Ja, ja, dus daar gaat ze dus nu ook in tegen ja. Zo van de, Nu is het afgelopen, ik ben geen kindje meer. Ik nee, ben een vrouw, ben kindje ook. is dood. Ja. En dan loopt ze ook weg en dan wil ze er eigenlijk... niks meer mee te maken hebben. Maar Het, is dus, uh, het verhaal, zeggen jullie, is eigenlijk klassieke... Uh, ho hoe dan het, uh, Wat je ook op televisie hebt. Maar ja. jullie hebben het in, in, in, in, voor radio gemoderniseerd. Ja, en het zijn steeds korte scènes. Hè, van vier à vijf minuten. En die spelen zich af in familie Nederland. Dat oh, is ja. een Radio 5 programma. Dus iedere vanaf morgen zenden we uit. Zo, tussen, zo rond de klok van half zeven zal dat zijn. Op Radio 5. Drie maanden lang krijg je dus een scène uit... Uh, Paul Vlaanderen in het tijdmysterie. En, en, de, en het verhaal is niet helemaal af, heb ik begrepen. Nee, we zijn nog steeds aan het schrijven. Want we willen ook dat luisteraars gaan oh, reageren. Luistera het is interactief. Absoluut. Het ja, dus pas echt ja. modern. Ja. Nee, dat is heel mooi. En we schrijven dus ook met een team aan. Dus met Chris Baiema, Paulien Cornelissen, Saskia Rinsma... Paul Egmond is erbij, betrokken dramaturg. Dus we zijn met een heel team... zijn we die, die Paul en Ina aan het, aan het uh, voor, uh, klaarstomen voor deze nieuwe tijd... Oké, okay, vanaf morgen een nieuwe reeks met Porgi Frans als Paul Vlaanderen. Uh, en het, uh, de reeks Paul Vlaanderen en tijdmysterie is te beluisteren op uh, 7 uur op Radio 5. Morgen voor het even. Zo rond half 7. Half zeven. Ja. Half 7. <laughs> is vijf voor 12. Over een uur start de Super Bowl en die finale van het American Football beleeft vandaag een opmerkelijke primeur. Er zijn voor het eerst geen cheerleaders, want geen van beide teams heeft cheerleaders. Maarten van der Broek van het tijdschrift USA Sports in het stadion van de Dallas Cowboys aanwezig waar straks die finale begint. Is dat een raar gevoel, een Super Bowl zonder cheerleaders? Uh, goedenavond. Nou, een Super Bowl zonder cheerleaders. Het is de eerste, dus het is zeker een, een apart gevoel. Het zijn toevallig uh, twee van de zes teams die geen cheerleaders hebben die in de finale staan. Dus uh, helaas zonder toejuiching uh, van de zijlijn, maar hopelijk wel uh, van de fans. Ja, maar, maar waarom hebben die twee teams geen cheerleaders? Uh, nou, eigenlijk eh, is het vooral omdat de ploegen uit de koude Orde komen. De koude delen van Amerika. En eh, in de maanden oktober en november is het dan daar zeker geen pretje om als cheerleader langs de kant te staan. Dus eh, vandaar dat zij hebben besloten om eh, geen cheerleaders meer eh, aan de zijlijn te hebben. Ja, met al die korte rokjes en zo. Eh. Maar, maar eh, hoe, hoe belangrijk is het voor een team om cheerleaders te hebben? Eh, nou, de cheerleaders zijn vooral belangrijk eh, richting de fans om eh, die op te zwepen. Uh, de spelers merken daar uh, doorgaans, uh, doorgaans weinig van. Maar ik denk dat de fans uh, door de ambiance sowieso al opgezweet raken. Dus ik uh, verwacht niet dat het minder enthousiast zal zijn uh, dan anders. Oké, okay. maar nu nou wordt die finale gespeeld in het stadion van de Dallas Cowboys. En die hebben uitgerekend zo ongeveer het allerberoemdste team cheerleaders. Laten de Cowboys dit op zich zitten? Uh, nou, ik heb vandaag helaas nog geen uh, cheerleaders van de Dallas Cowboys. Dus ik ben bang dat die uh, vandaag ook een verstek laten gaan. Dat we het vooral met het uh, bestaande entertainment uh, moeten doen. Oké. Okay. En die twee teams, die moeten het dus eigenlijk nu helemaal hebben van de fans voor de aanmoediging. Uh, wie van die twee teams heeft de meest uitbundige fans? Uh, nou, ik moet zeggen, ze doen allebei zeker hun best. Ik zie hier heel veel mensen in, het, uh, in hun zwarte shirts uh, van de Pittsburgh Steelers. Heel veel mensen in het groen van de Green Bay Packers. Maar uh, ik denk dat de Green Bay Packers toch het meest excentriek zijn. Ik zie buiten de meeste uh, Green Bay Packers fans op de foto gaan. Dat is meestal wel een teken dat zij de raarste outfits hebben. Maar wat voor rare outfits dan? Nou, je ziet iemand uh, verkleed als uh, Darth Vader uit Star Wars... ...maar dan in het groen en geel geschminkt. Uh, iemand die, uh, ja, ik kan het eigenlijk niet eens beschrijven... ...het lijkt meer op een, een pyjama en dan met een uh, ontplofte vogel op zijn hoofd. Oh. Uh, maar dat zijn een beetje de tafereelen die je hier uh, terug ziet. Ze doen ook veel met kaas op hun hoofd, heb ik begrepen. Ja, inderdaad. Uh, de, de packers hebben de naam The Cheeseheads. Het was eigenlijk meer een, uh, een belediging uh, in de jaren tachtig... Die, die zich tot geuzenaam heeft uh, ontwikkeld. En uh, heel veel mensen dragen dan ook een soort foame uh, kaas op hun hoofd. Ah, nou, Maarten van den Broek, dank je zeer over het uh, gemis aan cheerleaders... en ik wens je een uh, spannende match straks. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Chris Keine en ik eindig met een gedicht van Klaske Havik. En het regent... Alweer loop ik door natte straten, denkend dat de nacht weer nieuw zal zijn... als onontkoombaar ik mij overgeven zal. Maar nee. We hebben wel het spel gespeeld, maar zijn niet klaar. Niet thuisgekomen. Jij was te veel een vriend in plaats van meer. En niemand wist, mocht weten, dat ik spelen moest alsof het niets was. Gaan voordat wij slapen konden, kon ik niet. Voordat wij elkaar niets meer te zeggen hebben, zal ik zwijgen. Het wordt tijd voor mij te geven.